Zes uur moutvreurs met het NW journaal Premier Rutte heeft in Zuid-Korea de slachtoffers herdacht van de Korea-oorlog. Er was een herdenkingsceremonie bij het Nederlands oorlogsmonument in Hyunshong. Daar overhandigde Rutte een boek met daarin de ervaringen van Nederlandse militairen die meevochten in de burgeroorlog. De strijd tussen Noord- en Zuid-Korea duurde van 1950 tot 1953 en kostte honderdduizenden militairen het leven onder wie 123 Nederlanders. Ongeveer 2 miljoen burgers kwamen om het leven.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 Op de winterspelen in Zuid-Korea heeft Amerika de eerste gouden medaille in de wacht gesleept. De zevendejarige snowboarder Redmond Gerard werd eerste op het onderdeel slopestyle, waarbij een parcours wordt afgelegd met onder meer sprongen. De Nederlandse snowboarder Nick van der Velde zou ook meedoen aan het onderdeel, maar hij ging gisteren tijdens de training onderuit en brak zijn arm. En de Olympische afdaling bij de mannen is verzet naar donderdag. Het ski-onderdeel kon vannacht niet van start gaan vanwege de harde wind. Daardoor zouden de skiers op de piste in de problemen kunnen komen. Ook vond de organisatie het onverantwoord om met de gondels de berg op te gaan. De afdaling is dus daarom uitgesteld tot donderdag. De Super G, die dan stond gepland, verhuist naar vrijdag.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 NPO Radio 1 BNN VARA Risa Risa Tieter Goedemorgen En uh, welkom terug als je nog aan het luisteren bent En welkom in een nieuwe dag als je net wakker bent geworden En je dacht nou die ga ik beginnen met Risa op mijn radio Ik denk dat je een goede keuze hebt gemaakt Want in de studio ...hebben een YouTuber. En niet zomaar een YouTuber. Een hele grote. Zijn naam is Peter of Petrus. Dat uh, hangt er net om van hoe je hem wil noemen. Hij heeft uh, twee namen aangemeten gekregen. Hij is daarnaast ook documentaire maken. Is niet altijd heel erg tevreden over zijn eigen lichaam. Uh, en al helemaal niet over de dingen die je daarvoor moet doen. Daarnaast gaan we straks gaan we bellen met... ...nee, niet met Noah. Ja, jij denkt thuis natuurlijk. Ik zit te wachten op Noah. Even weten wat uh, voor film ik moet kijken. We gaan het dit keer doen met Kenneth Stamp. Hij is al eerder te gast geweest hier in de studio. Hij gaat je vertellen hoe het is om seks te hebben met een monster. Lisa. Nou ja, in feite kan, uh, kan mijn actie dat ook vertellen. Maar dit gaat dan over een film. Voor nu genoeg gepraat, tijd voor een plaat. Besef ik gewoon dat ze bij Greece Summer Night, ik weet niet of je het nummer kent, maar dat, dat, dat, dat is helemaal gejat. Pum, pum, pum, pum, pum. Pumpen. Nou ja, zoek het, zoek het maar eventjes op. Ik, ik, ik, ik heb het nu gehoord, dan krijg ik het ook nooit meer uit mijn kop. Ik, ik besef in één keer gewoon dat John Travolta gewoon een vieze, vuile dief. Nou, ik heb dat niet zelf gedaan trouwens. Ze blijft een vieze, vuile dief natuurlijk. Je luistert naar Risa. In de studio heb ik een, een YouTuber, een, een, een, een regisseur, een bedenker van documentaires. Maar dat is allemaal veel beter uitgelegd hier. Hij maakt al jaren met groot succes content op YouTube. Maar nu heeft hij ook nog een documentaire gemaakt. Daarnaast is hij ook bezig met een fictieserie... samen met scenario-schrijver en beste vriend Steven, die onder andere baantje en Goois vrouw heeft geschreven. In de studio Petrus en Steven. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zijn jullie nog wakker of zijn jullie net wakker? Uh... Net wakker. Net wakker, ja. net wakker. Hebben jullie elkaar opgehaald? Ja, ja Peter ja, ja, ja, ja, heeft ja, me opgehaald. Zo is dat. <laughs> uh, ik begrijp dat jullie goede vrienden zijn. Klopt, ja. um, Als ik zo naar jullie kijk, zit er een, een leeftijdsverschil? Niet zoveel, nee, toch? twee jaar of niet, Jullie hebben elkaar niet in de discotheek ontmoet? Hmm. Nee. Waar, nee, waar met... kennen jullie elkaar van? Ja, via via. Uh, we zijn eerst bezig geweest met een bioscoopfilm een tijd geleden. Oké. Okay. Um, en uh, ja, we zijn een beetje blijven, blijven hangen. Welke film was dat? Die is uh, niet uitgekomen. Oh. Uh, uh, oké, okay. goed, gaan we uh, door naar de... <laughs> <laughs> ik ga jullie eventjes wat uh, dingen uitleggen. Waarom is het niet uitgekomen? Uh, ja, redenen... Uh, ja, ja, vertel wel. jij maar, dat was niet mijn schuld. Nee, maar okay. nee het bleek uiteindelijk het, niet echt wat ik wilde maken eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ja, en daar was, uh, was jij uh, niet heel content mee natuurlijk. Dat hij achteraf mm. bedacht van, nou, dat vond ik toch helemaal niks. Uh, heb je hem betaald of niet? Nee. Oh, shit. Ik was niet content. Nee. <laughs> nee, ik kan me voorstellen. Geen jullie welkom heten bij het programma Risa. We hebben hier uh, twee dingen die we altijd eventjes ter introductie doen. Ten eerste werken we hier met toverwoorden. Toverwoorden zijn woorden waarvan de redactie denkt... nou, als je met hun gaat praten, dan kan het zomaar zijn dat zo'n woord voorbij komt. Mocht dat woord voorbij komen, dan hoor je... Tover. En dat betekent dan dat jij moet gaan dobbelen met het bakje met dobbelstenen... die als het goed is ergens voor jullie nog staat. Klopt ja, dat? Ja, ik heb hem hier. Oké, gelukkig. Dus en, uh, dan kan je een audiofragment uit de digitale kluis onlakken. Het is erg belangrijk dat je dan ook eventjes goed dobbelt. Het andere is dat we hier een talentvolle uh, regisseuse hebben... maar ook een redacteur van ons programma. Maar hoe bevalt het tot nu toe om de redacteur, de redacteur van Risa te zijn? Ja, heel leuk. Ja. Ja, ja. Uh, kort samengevat? Ja, lekker verhaal. Goed, jij hebt voor uh, onze gasten een voorwerp meegenomen. Ja, zeker. Kijk, kijk. Ik denk dat je het al herkent. Ja, een OV uh, chipkaart. Kan jij nog met de OV? Uh, het kan wel, maar het, is, het wordt wel een beetje vervelend. Of is het eigenlijk wel een beetje Gaan vervelend? mensen je dan echt aanspreken en zo? Van ja, een... ja, vooral staren en zo, joh. Staren, dat is, dus, dat, ja, dat is irritant. Dat is, want je dat weet ook weg. nooit waarom ze staren. Want krookshaal zie je helemaal niet kennen. Precies, dat, dat, dat klopt, ja. Dus ja. Uh, ja, Ik loop net niet naar ze toe van win een handtekening. Want voor hetzelfde geld dan uh, hangen we me om mijn broek eigenlijk. Hé, hey, als je, nou, uh, als je nu, uh, nu bedenkt dat het carnaval is, hè? Ja. Um, als, jij dan, als jij dan bijvoorbeeld naar Eindhoven uh, te Eindhoven zou gaan. En, uh, en, en Eindhoven zou in één keer een hele andere naam hebben. Zou jij weten wat de naam van Eindhoven is tijdens carnaval? Uh, nee, nee, helaas niet. Okay, Iets lamp. met een lamp. Iets met een lamp, hè? Lampengat of zo, geloof mm, ik, uh, sorry, ik, sorry, ik, niet, nee. ik. Ik weet ik het niet, nee. Ik heb zelf ook geen idee. Maar bij de NS hebben ze wel een idee. Aan de telefoon heb ik Anita Middelkoop. Uh, goedemorgen, Anita. Goedemorgen. Ja, uh, jij bent van NS. En um, jullie hebben bedacht dat het wel een leuk idee zou zijn... om de carnavalsnamen van de steden te gebruiken... als namen voor de NS-stations. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat heb ik niet zelf bedacht. Maar het deed een van onze technische mensen die achter de reisplanner zit. Mm -hmm. Die voor het eerst dit jaar Carnaval viert. En die was daar natuurlijk mee bezig. En die dacht: wat kan ik nou nog doen? Ja. Wat kan ik voor onze reizigers doen? En uh, ja, vandaar 101 uh, Carnavalsnamen in onze app. Dat is wel heel erg, uh, heel erg nice als je dan een carnaval vieren bent. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die geen carnaval vieren nu zoiets hebben. Oeteldonk, waar, waar, waar, waar ben ik nu beland? Ja, maar dat gaat niet gebeuren. De carnavalsnamen zijn erbij geplaatst. Okay. Ja, dus dat betekent dat de zogenoemde normale stationsnamen... gewoon in de app blijven staan. Ja. Dus wil jij gewoon naar Eindhoven, dan kan dat. Maar wil je naar Lampengat, ja, dan kan dat ook. Dus je kan, je kan alle kanten op? Maar je komt je altijd op dezelfde plekken, op. plekken aan? Uiteraard. Hey, en hoe zit dat dan met de conducteur? Want ik kan me voorstellen dat die geen idee heeft waar we het nou over hebben. Ja, dat ligt er aan welke conducteur je treft natuurlijk. Hè, als je ja. het over onze conducteurs onder de rivieren hebt... Ja, die weten dat ongetwijfeld wel uit hun hoofd. We hebben ze natuurlijk niet gevraagd om alle namen uit hun hoofd te leren voor deze dagen. Uh, maar onze conducteurs hebben ook de reisplanner-app bij de hand. Dus mocht je uh, onze conducteurs om advies willen vragen naar, ik nou, noem maar wat, Kielengat... ja, dan kan dat gewoon en dan kunnen ze je ongetwijfeld helpen. Oké, okay, dus dan komt het alsnog goed. Ja, zeker. Nou, had ik wel een vraagje. Heb jij zelf ook een paar favoriete namen waarvan je zelf... Hey, kan jij een top 5 voor mij noemen van je favoriete carnavalsnamen? Uiteraard. Ik ben er natuurlijk even ingedoken, hè, want voor mij is dit ook nieuw. Ja. Uh, maar ik zie wel dat heel veel reizigers heel enthousiast reageren op bijvoorbeeld onderstaande vijf namen. Uh, Lampengat, nou ja, dat is Eindhoven. Ja. Uh, Oeteldonk, die weet je misschien ook wel. Uh, nee. Nee, Den Bosch. Oh, Den Bosch. Nee. Uh, Kruikenstad, Stilburg, Kielegat, Breda en Klompengat, dat is best. Ja, ik vind het ook best. Nou, hartstikke leuk uh, dat je aan de lijn was. Uh, we gaan gewoon met de NS gaan we reizen naar uh, Oeteldonk tot aan uh, Lampengat. Dankjewel. Dankjewel, tot ziens. Fill me. Sleep, I'm too poor to eat I don't care if I die or not Winter night. Jeetje mina. Je luistert naar Risa. Hier zo in de studio heb ik een uh, YouTuber. Uh, is dat nog een term die gebruikt wordt überhaupt? Wat, wat, wat ja, ik denk het wel hoor. Online ja, ja, wat zeggen ze? Influencer. Ach, influencer. Ik YouTube wel. creator. Het ergste woord is wel influencer, vind je niet? Ja, het is, maar het is wel een juiste term. Denk Waarom? Ik. Nou, omdat we toch wel op mensen beïnvloeden. Ja, op wat voor manier. Uh, positief of negatief, kan beide. En je bepaalt zelf wat je, hoe je het, wat je uitdraagt. Maar ja, dan ben ik ook een influencer. <laughs> ja, dan in principe wel, ja. Ja, dus alles wat op media de, de, is een influencer. Ja, precies. Ja, je moeder ook, hè. Is ook een ja. influencer die... Ja, die <laughs> heeft mij behoorlijk geïnfluenst. Ja, uh, Die heeft mij heeft ook me euh, echt uh, naar alle kanten op geïnfluenced af en toe. Als het, ja, uh, nou, nou dat is goed. Hé, <laughs> hey, uh, jij bent ook een documentairemaker, uh, maar soms uh, raak je ook een beetje in onzekerheid. Echt, niemand is perfect. Maar waarom zijn we dan allemaal wel eens onzeker? Vanaf een bepaalde leeftijd begint opeens schaamte en onzekerheid een grote rol in je leven te spelen. En dit komt doordat signalen in je omgeving je een gevoel geven dat je niet goed genoeg bent of er niet goed genoeg uitziet. Kijk, mensen om je heen hebben dan meer vrienden, zijn dunner, hebben meer succes in het leven. En ik krijg via Instagram heel veel DM's, over onzekerheid en over dus het minderwaardigheidscomplex. En het woord zegt het al, dat je dus denkt dat je minder waard bent. En nu heb ik al één geheimpje: niemand is minder waard. Nee, ja, dat zijn natuurlijk wel mensen die wat minder waard zijn, maar ik snap, ik snap, ik snap, ik snap Precies, heel veel je Je, het, je <laughs> ja. hebt uiteindelijk een documentaire gemaakt over het perfecte lichaam. Ja. Was je daar zelf onzeker over, over je lichaam? Uh, niet per se onzeker, alleen wat ik wel merkte, ik, ik raak toch wel heel erg beïnvloed door um, alles wat op social media plaatsvindt. Ja. En... Stiekem wist ik ook wel dat het natuurlijk niet met het uiterlijk te maken uh, Of in ieder geval dat je niet je geluk wordt vinden in je fysiek. Alleen, uh, ja, ik was wel benieuwd of inderdaad al die fitboys en die fitgirls... echt zo gelukkig zijn als ze eruit zien. Oké. Okay. Online heet je Petrus? Klopt, ja. Uh, in het echte leven Peter? Ja. Waar, waarom, waarom niet gewoon Peter, Peter? Het zijn, als je toch ziet, het is, het is wel een gewoon merk van mij, Petrus, mm -hmm. is een merk. Ik bedoel, um, als ik zeg maar... Uh, het, het is niet... Hoe noem je het? Ja, het zijn toch elementen van mij en het is niet 100% van mij. Oké, okay. je werd gevraagd voor een onderbroekenlijn. Uh, de, de, uiteindelijk heb je daar een hele documentaire over gemaakt. Vond die onderbroekenlijn dat uh, prima, dat je daar ook dan uh, nou, Het leuke is zelfs, uiteindelijk is die onderbroekenlijn eruit gehaald, oh, uit het proces. Ik begin wel een beetje het gevoel te krijgen dat, uh, dat alles wat jij opstart, zo uiteindelijk dan ook een beetje doodbloed, ergens. Nou, het, het gaat naar <lacht> mooiere plekken. Het is oh, juist uh, okay. onderweg denk ik van nou, het kan beter of ik ben hier niet tevreden over. En dan staan ja. we al onderweg weg. En het wordt nu, die fictieserie is dus zeg maar een uh, was van die bioscoop van Cofam eigenlijk afgeleid. En hier ben ik veel blij mee. Oké, okay. Want uh, uiteindelijk heb je het dan wel vastgelegd. Ik heb een foto gezien van jou van jaar. Voor en na, ja. dat is echt uh, belachelijk veel uh, beter uh, gestructureerd, lichamelijk. <laughs> uh, mentaal niet, maar wel ja, lichamelijk wel. Waar, waarom mentaal niet dan? Nou, het verbaast dus alle dingen die je dus moet doen, uh, puur met je lichaam. Mm -hmm. dus, dus als je lichaam zo drastisch verandert, dan, dan dat, dat, daar zorgen we, hormonen die zorgen daarvoor en die reguleren ook je emoties. Op wat voor manier zorgen we hormonen ervoor? Uh, nou, kijk, als je dus, uh, een voorbeeld is, dus als je dus niet genoeg voeding krijgt, ja. dan worden dus sommige hormonen dus niet, ook niet aangemaakt. Oh. Um, dan word je een beetje tape Precies, en je ja. vies ook je seksdriver bijvoorbeeld ook. Dat echt waar? Ja. Dus in principe, al die topmodellen waar al die vrouwen er helemaal op glijden, die hebben helemaal geen seks. Ja, dus onder een bepaald uh, vetpercentage heb je geen seksdrive, inderdaad. Is dat waar? Ja. Dan weet ik ook meteen waar die van mij vet. Want ik heb echt gigantisch vetpercentage. Ja. En ik zit de hele nacht op internet. Nou, maakt ja. ook niet uit voor dit. Ja. Um, maar goed, dus, da dus dat heeft wel met elkaar te maken. Maar je werd er dus ook een beetje deprie van. Zeker, ja, behoorlijk. En het ding was ook: ik kwam er later ook achter, als je zomaar zo weinig koolhydraten binnenkrijgt. dan mm -hmm. gaat je brein als het ware op spaarstand. Dus die krijgt niet alle voeding. Dus het voelt alsof er in een soort waas leeft eigenlijk ook. Jo. ja. Dus je, je, je ging er heel anders door functioneren. Ik denk dat het een hele waardevolle documentaire is. Ja, het is een soort aparte docu waarbij ik inderdaad, ik wou niet echt de nadruk leggen op, echt op het lichaam maar ook niet zien als beloning, want dit is zeg maar top, maar dan drie maanden al dat wil ik ook, weet je. Ja. Maar echt gewoon een psychologische reis eigenlijk, wat er gewoon met iemand gebeurt. En het, het verbaast me ook, dat ik ik ben totaal niet agressief maar op de dag van de shoot uh, in de ochtend en een paar dagen tevoren heb ik gewoon keihard gewoon uh, dingen te tegen de muur aangegooid of oh, dingen weggetrapt. En dan dacht ik echt van wie de fuck ben ik geworden? Maar zat je ook niet een beetje aan de ballen en zo dan? Helemaal niet. Helemaal nee. niet. nee, dus daarom het was het best wel heftig. A, aangezien ik zeg maar alles natuurlijk deed, moet je ja. ook heel veel eten. Dus echt heel veel voeding Weet Ja, ik ook. weet het. Ja, ja. Dan zit je echt op de 4000 calorieën per dag of zo. Precies, ja ja. 4500, ja. Ja, dat is het dubbele van wat een normaal mens binnenkrijgt. Correct, ja. Het zegt uh, ook niet smaakvol eten. Dus zat je ook veel vaker op het toilet? Ook, ja zeker. Ja. Dat was een uh, mooie plek. Uh... Ja, dus dat weten mensen ook niet. Van Hoe mooier de man, hoe vaker hij hem op het toilet Precies, uh, ja. zit zie uh, hem eigenlijk ik nooit je... meer. Ik bedoel, heb je een hele mooie man, zit op het toilet de hele tijd en hij heeft niet zin in seks. Ja. <laughs> Oké. Okay. Oh. Een toverwoord is gevallen. Uh, nou ja, als je thuis zit mee te luisteren, dan weet je, eventjes opschrijven, want dan kan je die DVD-box, of het is een Blu-ray-box, moet ik zeggen, een Blu-ray-box mee winnen. Het is een uh, Surprise Blu-ray-box dit weekend, dus we ga je niet verklappen wat het is, maar het is wel de moeite waard. Ga je via Radio 1-app even naar me toe sturen wat de toverwoorden van deze uitzending zijn. Betekent dat jij eventjes moet gaan dobbelen? Ja, dat ga ik doen. Even kijken, dat is 7. 7, gaan we even kijken wat er voor jou in de kluis zit. goed uit, want uh, Mai, dit is dit is een item. Uh, wat jij in de kluis hebt gestopt? Ja. Wat, ik, ik, ben jij weer op zoek naar seks? Uh, oh. uh, niet per se. <laughs> <laughs> maar je bent wel weer aan het daten geslaagd. Wat gebeurt er toch allemaal in jouw leven? Ja, uh, ik moet ook aan de man komen, dus. ik uh... moet ook aan de man komen. Mai gaat op date. De redacteur Mai op zoek naar de ware baby. Het is vandaag internationale huwelijksdag. Allemaal leuk en aardig, maar ik heb dus geen partner. Ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar ik, ik vind er gewoon geen één. Ik ga op date met verschillende mensen, maar voordat ik dat doe, ga ik eerst even advies vragen van een liefdesexpert. Hoi, kom binnen. Ik ben Vicky. Helemaal goed. Jij bent. Uh, wat, wat ben je eigenlijk? Ik ben uh, liefdesexpert en singlescoach. Jij gaat me dus helpen aan de ware? Dat ga ik wel proberen, ja. Nou, laten we maar naar je kamer gaan. Ja, nou, ik, ik zit dus met een heel groot probleem. Ik kom maar niet aan de man. Maar wat ik dus wel heel erg merk bij mezelf... en ik vroeg me dat af of meerdere vrouwen dat hebben... dat ik heel snel irriteer of dingen zoek in een man... waarvan ik denk, dit is niet wat bij mij past. Dat is wel een goeie. Als je dat vaker hebt... dan zou je eigenlijk eerst even moeten uitzoeken... of je echt wel klaar bent voor de liefde. Ik ben eigenlijk heel content met mijn leven. Ik heb een leuke baan. Ik heb leuke vrienden. Maar ik mis het nog wel eens, dat, dat intieme, denk ik... wat ik niet meer echt daarna heb gevoeld met iemand. Het is natuurlijk ook uh, heel belangrijk dat je content bent met jezelf, wat je net al zei. Want dat straal je dan ook uit. Je, je ziet er ook uit als een heel tevreden mens, moet ik zeggen. Maar als je dan toch wel af en toe iemand mist... ja, dan kan je gaan daten voor de lol. Maar als je gaat daten met een instelling van... ik wil echt een partner voor een langere termijn... dan is het een beetje een andere instelling. En dan ga je ook serieuzer kijken... naar wat je nodig hebt in je leven voor partner. Single vriendinnen die ervaren met je hetzelfde. Dat ze een beetje in een tunnel komen van... zijn we dan te kritisch? Of zijn er ook gewoon minder leuke mannen omdat we wat ouder worden? Uh, wat je nu zegt is niet helemaal waar, want um, in Nederland zijn zo'n 2,8 miljoen singles. Nou, je kan je voorstellen dat de helft is daar man van en de helft is vrouw. Dus, ja, maar zo ervaar ik het echt niet. Ik heb echt een soort van dat ik een soort van in een bak met leftovers terecht ben gekomen. Zo van, oh hier moet ik het, hier moet ik dus ergens mijn waarde vinden. Nou wil ik natuurlijk uh, de stap maken naar de ideale man of mijn waarde eigenlijk. Alleen ik weet niet zo goed wat dat nou voor mij zou moeten zijn. Um, ja, dat is ook weer een vraag die ik eigenlijk niet voor jou kan beantwoorden. We kunnen natuurlijk wel onderzoeken bij jou. En dat helpt je weer om uh, een idee te vormen... over hoe jouw perfecte match eruit moet zien. En dan heb ik het niet over fysieker uitzien... maar meer hoe jij je wil voelen in die nieuwe relatie. Ja, want ik ben er wel achter gekomen dat, dat, uh, dat iemand, hoe iemands uiterlijk. Dat, nou, zijn uiterlijk maakt bij mij niet zo heel veel uit. Tuurlijk is het leuk om naar te kijken. Maar het is niet iets wat ons gelukkig maakt. Als je denkt, ik wil graag een man uh, met heel veel haar en absoluut geen kale man. Dan kan ik je garanderen dat je van dat haar zelf natuurlijk niet gelukkig wordt, toch? Maar ik heb dat ook een beetje. Ik, ja, nee. Ik zit heel erg te liegen als dus ik nu net te denken... oké, okay, ik, vind, ik, vind, ik vind het gezicht niet zo heel... nou, is ook belangrijk, maar is niet het al, niet allerbelangrijkste. Maar ik, ik vind een kale man heb ik toch wel heel veel moeite mee. Of een harige man. Ja, ik denk dat je daar wel overheen komt. Nou, er zijn er dus heel veel mannen op de wereld. En uh, uh, ik weet al van mezelf, denk ik, dat ik een rustige man... Heel lastig zou vinden. Maar wat denk jij wat bij mij goed zou kunnen passen? Tegengas is denk ik belangrijk. In jouw geval. Dus voor iedereen is dat heel specifiek. Um, nou ga ik dus op zoek naar de waarde. Heb jij wat tips voor mij waar ik echt, uh, waar ik heel, zeg maar heel veel aan kan hebben tijdens een date? Het allerbelangrijkste, echt de grootste gouden tip die ik je nu ga geven is... als jij gaat daten, houd dan vooral in je achterhoofd of jij het leuk vindt. Nou, ik denk dat ik genoeg tips heb. Ik ga je op de hoogte houden over alles. Sta er gewoon open voor en geniet er gewoon lekker van. De redacteur is op zoek naar de wagen.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 Take time. Take time to know. Speciaal voor mij. Dat is toch ook wel... Uh... Ja, dat is toch waarschijnlijk ook wel een reden waarom ze zo lang alleen is. Goed, je luistert naar Risa, het programma waarbij wij nieuwe jonge talenten uitnodigen. En daar zit er eentje, zijn naam is Petrus. Hij heeft een documentaire, documentaire gemaakt uh, over het nastreven van het perfecte lichaam. Maar dat ging niet helemaal zoals hij wilde. Hij kwam er eigenlijk heel snel achter dat het perfecte lichaam uh, niet gelijk stond... aan het perfecte mentale state of mind. Klopt, ja. En nu kan ik me ook voorstellen dat er uh, YouTubers en collega's van jou zijn die zeggen van ja, maar gast, we proberen juist een beetje uit te dragen hoe fantastisch het leven is en hoe goed het allemaal gaat met ons. Uh, waarom moet jij dat nou weer verpesten? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik, ik, gelukkig, de YouTubers die ik heb gesproken, die vinden het hartstikke, hartstikke leuk. Mm -hmm. Alleen, als ik wel eerlijk ben, ik sprak gisteren ook toevallig een, een, echt zo'n zo Instagram chickie. Ja. En kijk, die zei van ja, alle foto's die ik plaats, alle dingen die ik doe, het is wel een beetje een fantasiewereldje. En, ja. Dus kijk, de mensen van mijn leeftijd, laat ik zeggen 20 plus, uh, die, die hebben het wel een beetje door dat de zie-wereldjes, maar de, de jonge, jonge kids ja, die zien dat voorbij komen en denken dus dat dat gewoon echt het leven is. Het is ook wel eens goed om dat een beetje onderuit te halen. Ja, zeker weten. Ik heb hier een uh, boodschap voor je. Yo, Peet. Hey, hey. Berichtje, berichtje van mij. Aangezien wij uh, per dag ongeveer 20.000 dingen tegelijkertijd aan het doen zijn, kan ik nooit echt de tijd vinden om dit uh, goed tegen je te zeggen. Maar ik doe het dan maar even op deze manier. Ja. Ik wou voor zeggen dat ik uh, nou, onwijs veel waardering heb voor uh, alles wat je hebt gedaan, omtrent dit uh, experiment en omtrent uh, deze, deze documentaire. Ik ken niemand met zoveel doorzettingsvermogen en discipline als jij. En vind dat dat uh, wel eens gezegd mag worden. En weet ook zeker dat ik dit niet had gekund. Dus ongeacht alle turbulente vibes en uh, uh, irritaties hier en, uh, hier en daar tijdens het proces... wil ik wel zeggen dat ik... Uh, nou, ik, ik ben onwijs trots op je en vind het super knap. Oké okay, man, love, love you, you, you. Bye. Wie is dat? Die, die lieve Kelvin. Kelvin, uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn broeder. Wat doet Kelvin? Kelvin die is een uh, YouTuber, ondernemer. Uh, ja, ik, ik werk al uh, tien jaar samen met hem of zoiets. Oké. Okay. Zegt uh, 24-7. En hij heeft ook met je meegewerkt aan die documentaire? Klopt, ja. ja, ja. Okay. Maar er waren dus ook wel wat strubbelingen, zegt hij? Uh, ja, het was uh, een, een heel bijzonder moment. Was eigenlijk toen uh, wij doen ook de Challengers Cup uh, Dat is een uh, YouTube-format of YouTube-show. Ja. En die regisseer ik. Ik had net een meeting voor de laatste opnamedagen. Ja. Toen zat ik echt helemaal onderuitgezakt. Al mijn energie was weg. Ja. En ik, ik moest een twee keer per dag sporten. Ik had geen koolhydraten. Dus ik zat alleen maar op eiwitshakes en uh, kip. Okay. En toen schaamde ook echt... Uh, hij schaamde echt, echt diep voor mij. Dat ik echt als een soort... Uh, uh, ja, ik zat, ik zat er echt... Ik, ik uh, was echt een, een zombie. En dan uh, maakte ik ook zorgen van... Gaat hij nog wel het kunnen regisseren? Het is gelukt. Het is gelukt. Ja, oké, ik, ik zat met spanning af uh, Ja, ik, ik, ik, ik, ik voel het, ja. Ik het. Zeg ik Steven of Steven? Uh, nou, wat jij wil. Steve. Steve. Steve. Ja. Jij werkt uh, met hem samen. Ja. Jij hebt ook een beetje dat proces meegemaakt natuurlijk. Nee. nee. Helemaal niet. Nee, nee Waarom niet? Nee. Uh, ja, ik was er gewoon niet bij. Je hebt je in Ziviljaar meegemaakt. Oh meegemaakt. ja, we zijn in jaar geweest om die scripts te bespreken. En toen... Uh, en toen was hij inderdaad ook een beetje. Een mannetje. Ja, een mannetje. Ja. Nou, maar allemaal op die eiwitcheeks en zo. Maar jullie zijn uh, samen bezig met uh, een, een, een serie aan het schrijven, klopt dat? Nou, um, hij wilde. Uh, nou, dat was eerst dus die film die niet doorgaat. Oh, ja. ja. uh, maar Peter wil uiteindelijk, denk ik, uh, drama regisseren. Dat klopt, is ik. Ja. ik, Als hij groot is, wil hij dat gaan doen. Ja. Dus, uh, dus via, via. We hebben allemaal niet verteld hoe we elkaar hebben vroeg vroeg maar dat hebben we niet nou, verteld. Nou, dat ja, nou, uh, ja, ging alle. via een dame uiteindelijk. Klopt, via Daisy. En via Daisy, die heeft ons aan elkaar voorgesteld. En toen. Uh... Nou, misschien een mooi vooral. Ik nou. Kijk, toen wij de eerste keer elkaar ontmoetten, toen uh, was het bij een soort voor première. En toen waren we in een groepje. En toen uh, ging uh, Steve ging naar het casino toe. Ja. Toen ging ik mee, dacht nou nah, prima. En toen zei hij van, nou, nah, noem maar een nummer. Toen noemde ik 13. En toen uh, viel hij op 13. Dus toen nou, dus dacht van, nou, nah, dit. Uh, die moet je houden. Deze moet je houden, Ja. ja. Ja, 1 op 37 is dat, hè? Ja, precies. Ja, nee, goed okay. dus uh, ja Maar je bent zelf uh, ben je al een tijdje schrijven. Wat heb je allemaal voorgeschreven? Uh, ik ben ooit begonnen uh, bij de eerste van de Ende-serie. Uh, en dat, uh, ik weet niet hoe uh, het uh, Spijkeroek. Oh, Spijkeroek. Spijkeroek, ja, zeg maar dat was dat? een populaire serie. Ja, ja, ja, ja maar minder. er waren minder zenders ook. Maar dat was, was Spijkeroek. Ja, toen maar kwam dat ik net van school heel, en, toen, ja. en toen gingen we dat doen. Eh... Uh, Goede tijden opgestart, vroeg groot. Hoe oh, nou, lang geleden? Dat was Peter niet eens geboren. Nee. Nee, dat was die andere uh, Peter, hè, Peter Kelder. Uh, ja. Maar die is er nu niet meer. Dat heeft elkaar wel lekker op. Dus dat soort dingen. Ja. Okay. En uh, ondertussen heb je dus besloten om maar gewoon je eigen, eigen series te gaan schrijven. Want je ben je eigenlijk niet nee. De nee, nee, van nee, nee. Ik, ik, ik doe nog precies hetzelfde, maar de, ja, hij wilde die serie. En dus dacht ik van uh, uh, laten we dat dan maar doen. Want uh, wel, uh, wel geloof in het jong. Ja ja want het jong gaat ook zelf regisseren begrijp ik ja dat is de bedoeling natuurlijk klopt ja maar het is, het is een bescheiden ding het is vier afleveringen van twaalf minuten mm -hmm. ja, Dat moet het doen zijn ja toch maar is dit je eerste echte regie uh, job of heb je, heb je dat met die documentaire ook al een beetje in de ja, vingers gekregen ja maar het okay. is een verschil natuurlijk ja. hè, tussen documentaire en fictie ik ja, bedoel, ja en dus moet je met acteurs gaan werken ja. straks ja, ik heb altijd gewoon met, met amateuracteurs uh, gewerkt, soms een paar professionele of gewoon online formats geregisseerd, dan eigen, eigen video's en sketches of short films. Ja. Maar dit is gewoon meer echt een, uh, met een veel grotere crew en een uh, ja, mooie, grotere aanpak. Okay, we gaan zo direct met je verder praten, maar ik heb me laten influisteren dat jij uh, nogal fan bent van Bruno Mars, Cardi B. Uh, ja, vind ik een mooi nummer. Ja, klopt ja. Finesse. Jay Lennon can't tell me nothing Boss up and I changed the game You me? It's my big bronze boogie, got all them girls shook huh? My big fat ass got all them boys shook Off huh? from dollar bills, now we poppin' rubber bands You know what me while I do my money dance, like Fines. En het is tijd voor Spotlight. Spotlight. En normaal doen we dat natuurlijk met Noah, Johannes. Maar die is eventjes met haar billetjes naar Barcelona gegaan... om daar in de zon te bakken. Groot gelijk heeft ze, want het is hier natuurlijk niet te harde met die kou. Maar Kenneth Stamp die bleef trouw hier het front bewaken. En die ging voor ons naar de film. Toch, Kenneth... Jazeker, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, uh, jij hebt, uh, Hoe gaat het met je? Heb je een fijne vakantie gehad? Uh, ik heb een hele fijne vakantie gehad. Wat, wat heerlijk, al die interesse. Wat netjes. Ja, nou ja, ik, ik, ik, uh, ik was benieuwd. Uh, je bent ook lekker naar de zon geweest, toch? Ja, ik ben, ja, ja nou, het, het, het grappige is in Azië is op dit moment niet echt. Na nou ja, het begint nu net, het zal je altijd zien, na mijn vakantie begint dan de zon door te breken. <lacht> het, het was niet zozeer heel zonnig, maar het was wel heel warm en dat vind ik erg lekker. Oké, okay, fijn man. Goed zo. Leuk dat je er weer bent. Nou ja, heel fijn. Uh, zal, we, uh, zal ik de show dan leiden en dat jij dan gewoon vertelt wat voor films we kijken? Ik, ja, okay. <laughs> is goed. <laughs> Kenneth, wat heb je gekeken deze week? Nou ja, ik heb deze week twee films gezien. Je, je kon natuurlijk uh, naar Fifty Shades Freed uh, deze week. Het, het derde deel en het laatste deel in die, uh, in die hele kinky Fifty Shades uh, uh, reeks. Ja. Maar... Ik, ik, ik ontdekte aan het einde van de week... dat als je uh, echt van hele heftige sekscennes houdt... je veel beter naar The Shape of Water kan gaan. Oh. Een, een, een nieuwe film en, en, en de Oscarfilm van het komende Oscar seizoen, Dertien nominaties, dus ja, die moest ik wel even zien. Ja, want waarom zou je daar uh, naartoe moeten voor sekscennes dan? Nou ja, ik had het ook niet verwacht hoor, maar The Shape of Water is de nieuwste film van Guillermo del Toro. Die oh, ja. uh, regisseur van onder andere Pan's Labyrinth en Hellboy heeft hij gedaan. Pacific ja, een beetje ri bizarre crisis um, altijd. Ja, precies. Dus je weet al dat het een beetje een vreemde film gaat worden, maar zoiets had ik ook niet verwacht. Het is een soort jaren 50 bellen en het beest, okay. uh, maar dan is de hoofdrolspeelster een, uh, een doofstomme vrouw. Uh, die er werkt in een laboratorium waar ze ineens een, uh, een soort zeemonster naar binnen slepen. Ja. Uh, om op te experimenteren. Maar zij wordt daar natuurlijk weer hartstikke verliefd op. En dan probeert ze dat monster uh, ja, er eigenlijk uit te krijgen en, en mee naar huis te nemen. Oh. En dan ontstaat er een soort hele bizarre liefdesrelatie tussen haar. en uh, uh, Ze kan ik zeggen. En dat monster waar ze eigenlijk ook ja, op haar eigen manier dan mee communiceert. En, en de twee worden dan uh, worden verliefd op elkaar. Terwijl op de achtergrond speelt allerlei Russische spionnencomplotten en geheime laboratoriums. En is het een hele spannende thriller? Maar ja, in, in zo'n typisch Guillermo del Toro jasje. Oké, okay, en uh, de, de, de, waar moet ik, hoe moet ik dit nou zien? Wat is, is dit nou een thriller? Is dit nou romantiek? Hoe kan ik dit plaatsen, überhaupt? Ja, het Ja, dat is vrij lastig. Het zijn allerlei dingen door elkaar. Het is, uh, ik denk, allereerst een hele romantische film. Mm -hmm. uh, met dus die bizarre twist dat die vrouw ook daadwerkelijk verliefd wordt... op een, op een zeemonster en ze in de badkamer ook daadwerkelijk... Ja, heftige, stomende dingen met elkaar gaan doen. Yeah. Uh, daarna, daarnaast is het een hele spannende thriller. Uh, een beetje zo'n ouderwetse spionage-thriller met, met Russische spionnen. En uh, uh, uh, de Amerikaanse overheid die probeert uh, uh, in, in dat laboratorium dus uh, de, te slim af te zijn. Het is, het, het is heel veel. En ik denk ook dat hij daarom zoveel Oscar-nominaties heeft gekregen. Want ja, die 13 stuks heeft hij gekregen voor onder andere dus beste film. en, en beste, uh, ja, Eigenlijk alle acteurs hebben ook een nominatie gekregen. Maar de muziek is prachtig. Een beetje Amélie-achtig. En um, uh, ook het kostuumontwerp. Het is onder dat, in, in, in, mag ik het samenvatten als gewoon een heel erg goede film die je gewoon moet zien? Een heel erg goede film die je zeker moet zien. Absoluut. Dankjewel. Kenneth Stam van Kijkbaar.nl ja.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 She couldn't do the cha-cha-cha She couldn't No, she couldn't cha-cha-cha Ooh, my baby Couldn't do the cha-cha-cha I told her Not to worry They'd play some other The song they played was the cha-cha-cha, Tom Dooley, cha cha T for two, cha-cha-cha, ooh, every number was a cha-cha-cha. I'm gonna have to to cha-cha-cha, hey, do it, one, two, cha -cha -cha -cha. all right, one, two, cha-cha-cha, and up now, cha -cha -cha. all right, back now, all right baby, let's cross now, and turn now, Sam yeah. cook everybody loves the cha cha cha cha-cha-cha-cha. Er wordt eigenlijk niet meer zoveel gedaan, hè, dat soort muziek. Maar het is uh, wel heel erg prachtig als Sam Koek erover zingt. Dan ga je echt geloven van, ja, dan moet ik eigenlijk, eigenlijk moet ik aan het tja tja Het is een tijd geleden dat ik daarmee bezig ben geweest. Ik ben er nooit meer bezig ja. geweest, dat terzijde. Petrus, uh, jouw documentaire, wanneer gaat die in première? Nou, de bedoeling was eigenlijk volgende week zondag. Maar, uh, maar uh, ik had uiteindelijk veel meer media aandacht dan verwacht. Oh. Dus uh, we gaan het een beetje, uh, ja, we gaan kijken wat er... Even uh... helemaal uitmelken. Precies. Ja, gelijk heb je. En de serie, wanneer, wanneer kunnen we die verwachten dan? Uh, eind april. Dat is goed, dat is 30 april. Ja, eind april. Maai schrikt zich helemaal een hoedje. Dat is snel. Dat is heel snel, inderdaad. Heerlijk heel snel, ja. ja. Nou, dankjewel voor deze bijdrage, Maai. Uh, wij zijn volgende week zijn we weer hier zo bij. Uh, zijn we het niet? Wat, wat? Ik zit in Zuid-Korea. Ja, oké. Okay. Olympisch Spelen? Ik, ja, je hebt ook al helemaal gelijk. Ik ben hier volgende week. Mai, die gaat uh, haar broer begeleiden die, uh, op de Olympische Spelen. Gaan we je dan ook daar even bellen? Ja, dat is goed. Hartstikke leuk, gezellig. Ga je allemaal meemaken hier bij Risa.